Ja, dat mag dan zo zijn. Maar jullie kunnen toch onmogelijk verder gaan. En meneer Balings, wie weet in de handen van de aardmannen achterlaten, zeg nou zelf. Volgens mij was het beter geweest, Gandalf, als we hem niet hadden meegenomen. Hij ja, had maar een verstandiger iemand voor ons uitgezocht. Tot nu toe is hij ons meer tot last dan tot nut geweest. We zullen er uh. toch op zijn minst achter moeten zien te komen of hij nog leeft. Ten slot van rekening is hij mijn vriend en geen kwaad kereltje. Ik voel me verantwoordelijk voor hem. Oh, nee, ik voel er niks voor om terug te gaan naar die afgrijzelijke tunnels. Had hij maar mee moeten komen. Nee, ja, ja, dat ik ook. Dat jullie, niet... jullie hadden hem niet kwijt moeten raken. Hoe dan ook, jullie helpen mij hem te zoeken of ik ga alleen. En laat jullie hier achter. En dan moet je zelf maar zien hoe je uit de nest raakt. Als we hem vinden, zullen jullie mij dankbaar zijn eer alles over is. Waarom heb je hem in hemelsnaam laten vallen door? Jij zou hem net zo goed hebben laten vallen. Als een aardman je plotseling van achter hem in het donker bij je benen had gepakt. Hij had hem toch weer op kunnen rapen? Hij moet je nog aan toe. Zeker terwijl al die aardman in het donker aan het vechten naar buiten waren en iedereen op elkaar insloeg. Jij hebt en mijn hoofd er benen met slanteling afgehakt. En Torens dat en gunderen allemaal door Ja, en Gandalf riep jij, laat iedereen me volgen. En wij dachten dat iedereen dat gedaan had. En je weet best dat er geen tijd was om hoogte te tellen, voordat we langs de voortwachters heen waren gestormd. Ja, daar ziet er daar, ogen. Zonder inbreker verdrijft nog op toe. En hier is de inbreker. Oh, nee. Hoe oh, is het, oh, wow. oh, wow. ja, hij is er weer. Hé, hey. ja. Hoe kan dat? Dat jij op wacht staat en hem niet gezien hebt? Meneer Balings. Welkom, welkom. Ik er niks Eerste jongen. klas in Brekerswijk. Eerste klas, Bilbo. Dank je, Torin. Hoe heb je het hem in vredesnaam gelapt? Oh, gewoon geslopen, weet je. Heel voorzichtig en stilletjes. <laughs> nou, dat is dan de eerste keer dat er een muis voorzichtig en rustig onder mijn neus is gekropen. <laughs> zonder dat ik hem gezien heb. Dus ik neem voor je af. Balin, tot uw dienst. Meneer Baling, uw dienaar. Het sprak vanzelf dat ze alles van hem wilden horen over zijn avonturen... ...na wat ze hem bij de aardmannen waren kwijtgeraakt. En Bilbo ging zitten en vertelde hun alles. Dat wil zeggen, alles behalve de vondst van de ring. Nu nog niet, dacht hij. En ze stelden vooral veel belang in de raadselwedstrijd. En huiverden zeer waarderend toen hij Gollop beschreef. En hoe ze elkaar het ene raadsel na het andere opgaven. En toen hij daar zo naast bezat, kon ik geen enkele andere vraag bedenken. Dus vroeg ik toen wat ik in mijn zak had. Hij draaide drie keer mis. Dus zei ik. En hoe zit het met je belofte? Wijs me de weg naar buiten. Maar hij kwam op me af om het te doden. Ik begon te rennen en struikelde. Maar hij miste me in het donker. Toen volde ik hem omdat ik hem in zichzelf had horen praten. Hij dacht dat ik werkelijk de weg naar buiten wist en daarom ging hij erop af. En toen ging hij voor de ingang zitten en ik kon er niet langs. Toen sprong ik over hem heen en ontsnapte en rende naar de deur. Schildwachten dan waren er geen schildwachten. Oh ja, een heleboel. Maar ik ben ze ontweken. Ik raakte klem tussen de deur die maar op een kiertje open stond... ...en ben bijna al de knopen van mijn kleren kwijtgeraakt. Kijk eh hier, hier, al die schuren. Maar ik heb me er toch doorgedrongen. En daar ben ik dan. Nou, wat heb ik jullie gezegd? Meneer Balings is flinker dan hij eruit ziet. Flinker nog dan ik gedacht had. Dank je wel, Maar nu is het jouw beurt om mij te vertellen hoe jullie hier terecht zijn gekomen. Wist jij dat er een achterdeur was... En eh... Uh, oh ja, hoe kwam jij eigenlijk ineens in die zaal bij de grote aardman? Wat dat laatste betreft, Bilbo... Toen wij daar lagen, in die grot... En jij die verschrikkelijke gil gaf... ...ben ik vliegasvluchten de spleet binnengegript op hetzelfde ogenblik dat hij zich sloot. Toen ben ik stilletjes achter de drijvers en de gevangenen aangegaan... ...tot vlakbij de grote zaal... ...en ben daar gaan zitten in het donker om de best mogelijke tovenarij uit te denken. Een bijzonder netelig karwei. Op het kantje af. Maar prachtig gelukt. Dat hebben we gemerkt. En die uitgang, hoe zat het daarmee? Wist je daarvan? De aardmannen hebben die poort eeuwen geleden gemaakt. Dat wist ik. Gedeeltelijk als nooduitgang. Gedeeltelijk als een weg naar buiten naar de achterliggende landen. Waar ze nog altijd in het donker komen. En grote schade aanrichten. Ze bewaken hem voortdurend. En niemand is er ooit in geslaagd om te versperren. Ze zullen hem na dit voorval wel dubbel goed bewaken. Ja. Ja. het is een wonder dat we nog kunnen lachen. Bij alles wat we zijn kwijtgeraakt. Maar we leven nog door in. Dat is het belangrijkste. En vergeet niet dat we de grote aardman hebben gedood. En vele anderen. Nee, ik vind dat we het er tot dusver redelijk hebben afgemaakt. dat vind ik ook, hè? Dat Oh no. Kom mannen, nu we allemaal wat gerust hebben, wordt het tijd om weer verder te gaan. De aardmannen zullen ons met honderden achterna komen wanneer de nacht valt. En de schaduwen beginnen al te langer. Jij hebt gelijk, Gandalf. En ze kunnen onze voetstappen nog uren en uren nadat wij voorbij zijn gekomen ruiken. Wij moeten mijlen ver weg zijn voor de schemering valt. Ik ben anders wel uitgehongerd. Stel je voor, ik heb sinds eergisteravond niets gegeten. Ik kan er niets aan doen, Bilbo. Wij zijn er niet veel beter aan toe. Maar misschien wil je teruggaan om de aardmannen beleefd te vragen... of je je pony en je bagage terug mag hebben. Nee, nee, Dankjewel. Goed dan. We moeten de buikriemer aanhalen en verder gaan. Anders zullen we een ander tot maal dienen. En dat zal nog veel erger zijn dan zelf niets te eten te hebben. Kom mannen, op af. Urenlang trokken ze verder. Het landschap om hen heen werd kaler en kaler. De bosjes en het lange gras tussen de keien, de stukjes kortgevreten gras, de tijn, de salie, de majolijn, de gele zonnerozen verdwenen, alle. Ten slotte bevonden zij zich bovenaan een brede, steile steenhelling. De resten van een aardverschuiving. Toen ze deze afdaalden, rolden vuil en kleine kiezels aan hun voeten naar beneden. En weldra denderden grotere stukken gebarste steen omlaag. En sleurden al glijdende en rollend andere stukken met zich mee. Toen raakten hele rotsblokken los en stortten in stofwolken met donderend geweld naar beneden. Het duurde niet lang of de hele helling boven en beneden hen scheen te bewegen. En zij gleden mee. Allemaal op een kluitje in een verschrikkelijke verwarring van geglij en geratel van barstende rotsen en stenen. De bomen beneden waren hun redding. Ze gleden de rand van een woud van pijnbomen in dat hier recht op de berghelling stond en opklom uit de diepere en donkerder bomen in de dalen beneden. Sommigen kregen de boomstammen te pakken en gingen aan de lagere takken hangen en de anderen, zoals de kleine hobbit, gingen achter een boom staan om zich te beveiligen tegen het rollend geweld van de rotsen. Weldra was het gevaar voorbij. De verschuiving was tot stilstand gekomen. En het laatste vage geraas klonk toen de grootste van de losgeraakte stenen... springend en bentelend tussen de varens en de stammen van de pijnbomen in de diepte verdwenen. Oh, oh. Zo te zien zijn we daar goed van afgekomen. Oh, oh. En tegelijk een heel eind opgeschoten, Torin. Niets gebroken, Bilbo. En jij, Bomber? Oh, mijn been, oh, mijn arme voeten, oh kan niet meer. De aardballen zullen moeite hebben ons spoor te vinden. En om hier geluidloos naar beneden te komen. Dat is al wel oud, maar we zullen het niet moeilijk vinden om stenen op onze hoogte te gooien. Onzin. We zullen hier meteen afslaan, zodat we uit de baan van de aardverschuiving raken. Maar we moeten ons haasten. Het wordt al donker. Kom. Hier naar beneden. Ja, ja. Tussen de bomen door. Oh. Hey, kijk daar, die varens. Moeten we daar doorheen? Ja, ja, doe maar Bilbo. Wat een geweldige bladeren. Ze komen helemaal boven hun hoofd uit. Het wordt hier steeds weet, dat we terechtkomen. Moeten we nog verder, komen, dan? Mijn tenen zijn helemaal gekneusd en gebroken en mijn benen doen pijn en mijn maag rammelt als een lege zak. Uh. Nog een klein eentje, Bilbo. We moeten een open plek te vinden. Uh. Kijk, daar. Wat Wat, wat, wat in? Een open plek, voor ons uit. Wow. Zien jullie het maanlicht? Ja, daar. Ja. Kom. Oh. Hier zullen we moeten overnachten. Wat kijk je toer in? Ik weet het niet. Ik kan niet zeggen dat ik het hier zo aangenaam vind. Eng is het hier. En ik zou best iets willen eten. Of? De, wat was er dus? Wat is dat? wolven. Ze huilen tegen de maan. Ze zijn zich aan het verzamelen. Wilde wars zijn het. Dat soort wolven heeft een lukt dan aardmannen. Ze, ze, ze komen hierheen. Wat moeten we doen? Aan de aardmannen ontsnappen om door de wolven gepakt te worden? Oh. De bomen nou, in. Ja. Klappen allemaal. De wolven niet. De Jij hoort niet. kom. Ik ben boven. Oh. Hoi. Hoi. Kom. Hoi. zie, Wacht. Wacht. Ik ga één trek in de achtergelaten. Oh. Oh. Kom veel vol hier! Grijp maar! Kommen! Oké, kijk uit, ik val he hier! He, ik, he, ik, ik heb je! Ik heb <tie> je! Ik heb je! Kijk, ene had je bijna te pakken. Klopt, daarboven! Kom, kom, plots! Kom zo, plots! Kijk, kijk dan toch, wat een vol! Wat hebben beneden! deden? Rondere oh. En er komen er steeds meer bij. Mijn Kandal, Kando, hebben jullie hem gezien? Ja, ja, hiernaast in die grote dennenboom. Als je goed kijkt, dan kan je zijn ogen in het maanlicht zien glanzen. Ik, ik zie hem. Ja, Kando. Kandaar! Stil, stil, stil. Hij gebaart dat hij luistert naar het geblad van de wolven. Oh, zie je die grote de binnen? Dat is vast hun leider. Kan hij verstaan wat ze zeggen? Ja, stil, stil, stil. Ze wachten op de aardmannen. Die hadden hier al moeten zijn. Er is voor vannacht een grote aardmannen overval beraamd. Op de dorpen van de woudmensen. Ze denken dat wij vrienden van de woudmensen zijn. En dat wij ze zullen waarschuwen. We wachten nu op de aardmannen om ons uit de bomen te halen of om de bomen om te hakken. Oh, oh wat, wat moet je beginnen? Dat, dat ziet er inderdaad lelijk voor ons Kijk, uit. Kantaf, wat, wat, wat doet u nou? Hij haalt alle pinafels van de takken. Hij steekt erin aan als zijn toverstapt. Kijk! Oh, wat een vuur! Ja. Hij gooit ze naar de wolven. Kijk dan. Daar ja, raakt! En nog een. En nog een. Een rode. De groene, ze staan in brand. Zie je die vonken. Ze staan in brand. De heer van de adelaars van de nevelbergen had van verre de opschudding onder de wolven gehoord en de kleine vuurflitsen in het woud gezien. En omdat hij nieuwsgierig was om te weten wat er aan de hand was, liet hij vele andere adelaars bij zich komen. En ze vlogen weg. Langzaam in steeds grotere kringen cirkelend daalden zij lager en lager... naar de kring van wolven en de verzamelplaats van de aardmannen. En dat was maar goed ook. Afschuwelijke dingen hadden zich daar beneden afgesperd. De wolven die vlam hadden gevat en het bos in waren gevlucht... hadden het op verschillende plaatsen in brand gestoken. Overal om de open plek van de wargs laaide het vuur op... Maar de wolfwachters gingen niet van de bomen weg. Razend sprongen en huilden zij rondom de stammen en vervloekten de dwergen in hun afschuwelijke taal met tongen die uit de bek hingen en ogen die even rood en fel schenen als de vlammen. Plotseling kwamen de aardmannen gillend aanrennen. Ze zwaaiden met hun speren en sloegen met de schachten tegen hun schilden. Sommigen stapelden varens en kreupelhout om de boomstammen waar de dwergen zaten... en anderen wakkerden het vuur in hun richting aan met varens en dode takken. Weldra hadden ze een cirkel van rook en vlammen om de dwergen gelegd... die steeds nauwer en nauwer werd... tot het lopende vuur aan de brandstof onder de bomen lekte. Er kwam rook in Bilbo's ogen en ik kon de hitte van de vlammen voelen. En door de rook kon hij de aardmannen al maar in een kring zien ronddansen... Daarbuiten stonden de wolven op een bierige afstand toe te kijken en af te wachten. Vijftien vogeltjes in vijf sparren. Een keer in vuurige wind en in de bar. Ja, vrienden, Ze kunnen niet vliegen. Wat moeten we doen met die grappige dingen. Levend roosteren of langzaam stoven. En warm op die de zo uit de oven. Stoven, stoven. Vlieg weg dan, kleine vogels. Vlieg dan weg als je Kom naar beneden, kleine vogels, als je niet in je nestjes geronsterd kunt worden. Zing, zing dan, kleine vogels. Waarom zingen jullie niet? Ga nou weg, kleine jongens. Het is geen tijd om vogelnestjes uit te halen. En kleine jongens die met vuur spelen, worden gestraft. Brand, brand, mond en plant. Rompel en schroei, hoog, wakkel, bloei en maak de nacht op slag een pracht. Pak en toest, je praat en rooster zit op baarden en ogen glas zijn, op haard stinkt en huid hard. Het smelt, wat een zwart, zo erg, zo erg, zo scherp. En maak de nacht op slag een pracht. Kandalf ook! Kandalf, kijk uit! De boom staat in brand Ik zal ze doden, de ellendelingen! Ik spring bovenop ze! Ik zal ze vernietigen als een bliksem Doe het niet! Niet doen, kandalf! Oh, kijk! Kijk! Een adelaar! Een adelaar heeft hem gegrepen! Daar komt er nog eens Hou je vast, Tony! Oh. Oh. Bilbo! Pakt oh. Bilbo, pak het Bilbo! De arme Bilbo werd bijna weer achtergelaten. Hij slaagde er nog net in door Ries benen te pakken te krijgen. Omhoog stegen zij samen boven het tumult en de brand. Terwijl Bilbo in de lucht heen en weer slingerde en zijn armen bijna braken. Beneden hem sprongen de vlammen plotseling omhoog naar de bovenste takken en verbranden ze in een knisterend vuur en een uitbarsting van vonken en rook. Bilbo was net op tijd ontsnapt. Nooit of te nimmer zou hij de vlucht met de adelaar vergeten zoals hij daar bibberend van angst en koude aan Dori's enkels hing. Omdat hij aan hoogtevrees leed, kun je je indenken hoe het hem duizelde toen hij tussen zijn bungelende tenen naar beneden keek en het donkere landschap diep onder zich zag liggen. Hier en daar met maanlicht op een rotshelling of een strook in de vlakte. Hij sloot zijn ogen en vroeg zich af of hij het nog langer zou kunnen uithouden en wat er zou gebeuren als hij dat niet kon. Hij voelde zich misselijk. De vlucht eindigde voor hem net op tijd. Vlak voor zijn armen het begraven werd hij rillend van angst... op een brede rotsrand op de berghelling neergezet. En daar trof hij ook de ander aan... met een rug tegen de bergwand gezeten. Kijk eens aan. Daar hebben we meneer Balings ook. Als laatste. Maar dat zijn we van hem gewend. Je ziet bleek Wilbo. Nou, niet alleen door het licht van de maan, wat is het? Oh, Gandalf, aan de aardman en de wolven ontsnappen om door de adelaars te worden opgegeten. Oh, nee, Bilbo, daar hoef je niet bang voor te zijn. Onder ons gezegd, ik verkeer nogal op goede voet met de heer der adelaars, omdat ik hem lang geleden van een pijlwond heb genezen. Betekent dat dat we werkelijk uit deze afschuwelijke bergen zullen ontsnappen? De adelaars zijn blij mij een wederdienst te kunnen bewijzen en bovendien de aardman aan hak te zetten. Ze hebben beloofd ons morgen van hier weg te brengen, zo ver ze kunnen. En het voor zelf niet te gevaarlijk kan worden. En hebben ze iets gezegd over eten? Ik ga bijna dood van de honger. Maak je geen zorgen Bilbo, ook daar wordt voor gezorgd. Wat later zou je misschien een helder vuur op de rotsrichtel hebben gezien. En daaromheen de gestalten van de dwergen die aan het kokerellen waren en een heerlijke braadgeur veroorzaakten. De adelaars hadden droge takken gehaald om een vuur mee te maken. En ze hadden konijnen, hazen en een klein schaap gebracht. De dwergen slaagden erin alle toebereidselen te maken. Bilbo was te zwak om te helpen. En in elk geval was hij niet erg goed in het vullen van konijnen of vleessnijden... aangezien hij gewend was om het pan klaar van de slager thuis te krijgen. En ook Gandalf rustte wat nadat hij had geholpen het vuur aan te steken... aangezien Oyn en Gloyn hun tondeldozen verloren hadden. Tussen twee haakjes, dwergen moeten tot vandaag de dag niets van lucifers hebben... Zo eindigden de avonturen in de nevelbergen. Weldra voelde Bilbo's buik weer lekker dik en behagelijk aan. En hij geloofde dat hij nu tevreden kon slapen. Hoewel hij eigenlijk liever een brood met dik boter zou hebben gehad... dan stukjes geroosterd tot vlees aan stokjes. Hij sliep ineengerold op de harde rots... vaster dan hij ooit thuis in zijn eigen hol op zijn bed had gedaan. Maar de hele nacht droomde hij van zijn eigen huis en dwaalde in zijn slaap door al zijn kamers op zoek naar iets waarvan hij zich niet kon herinneren hoe het eruit zag.